Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote hek bij de politie. Criminelen hebben de namen van alle politiemedewerkers buitgemaakt... Andere gegevens, zoals adressen of telefoonnummers... zijn waarschijnlijk niet gestolen. Justitieminister Van Wil baalt van het nieuws. Ja, ik weet nog niet hoe dit ontstaan is. Dus daar zullen we nog onderzoek naar moeten doen. Uh, onze eerste zorg is nu om te zorgen dat de deur dicht zit. Uh, en dat we de risico's die we daardoor lopen mitigeren. Ja, mitigeren zegt hij. Voorkomen dat het erger wordt, betekent dat. De minister zegt ook dat er gekeken wordt... naar wat de gevolgen zijn voor undercover-agenten. Hun werk kan mogelijk in gevaar komen als hun namen op straat komen te liggen. Een triest wielrennieuws, want in Zwitserland is Muriel Voerder overleden. Ze viel gisteren bij het WK wielrennen... en moest met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze is aan haar verwondingen overleden, zegt verslaggever Steven Dalebout. Het lijkt erop dat ze is gevallen in een bocht uh, na een afdaling. En Zwitserse media uh, schrijven, die zijn daar gaan kijken. En die schrijven inmiddels wel dat Voerder uh, ja, daar toch een lange tijd waarschijnlijk naast de weg in een bos heeft gelegen. Uh, onopgemerkt. En dat het ook lange tijd heeft geduurd voordat daar uh, uh, een trauma helikopter heeft kunnen landen en haar naar het ziekenhuis uh, heeft vervoerd. Er zijn geen beelden van het ongeluk, dus het is nog niet precies duidelijk hoe het zo mis kon gaan. Muriel Voerder was 18 jaar. En een drukke, bijzondere dag voor vliegtuigspotters. Over heel het land vlogen vandaag F-16's. Die defensievliegtuigen maken hun laatste rondje... omdat ze worden vervangen door de modernere F-35's. In Volkel in Brabant keken de spotters hun ogen uit. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Want een gewone tentoonstelling met onderdelen in een rekje. Nee, dat leeft niet. Maar dit... We zien ze nou echt in actie nog een keer, hè? En dat is heerlijk. Ja, ja. ja niet alle vliegtuigspotters hadden geluk. Want door het slechte weer waren niet alle F-16's even goed te zien. Dan nog het weer. Ja, Vanavond ook nog buien. De wind gaat wel wat meer liggen. Morgen krijgen we van alles wat. Bevolking, zon, regen. En het wordt een beetje koud. Een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelvaertsveen een kwartier op onthoudt. A7 Zaanstad richting Hoorn voor permanent 10 minuten. Aan 9 diepend richting Alkmaar tussen Holendrecht en Alsmeer een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Knoop het Koenplein een kwartier. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn vanaf de aansluiting met de ring een kwartier vertraging. En tot zover de Aande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 Thought could feel like this.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 Voor u hebben het al vast verzwaard. Als maar lief, dat kan geen kwaad.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de VS zijn zeker negen mensen omgekomen door de tropische storm Helene. Meer dan vier miljoen mensen zitten zonder stroom, melden Amerikaanse media. Door een aanval van hackers zijn bij de politie gegevens van alle medewerkers gestolen. Minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid zegt dat het om werkgerelateerde gegevens gaat. Er zouden geen privé- of onderzoeksgegevens gestolen zijn. In Londen is actrice Maggie Smith overleden. Ze was vooral bekend uit de Harry Potter films en de serie Downton Abbey. De BBC noemt haar een Brits icoon. Ze was 89 jaar. Het weer vanavond en vannacht ook buien, maar de wind gaat wat liggen. Morgen regen, zon en een graad of 13. Sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me.